Levi van Eck met het NOS-journaal. De Nederlandse ambassade in Kabul roept Nederlanders op om Afghanistan zo snel mogelijk te verlaten. Het is in het land een stuk onveiliger geworden sinds de Taliban aan een snelle opmars bezig zijn. Buitenlandse Zaken denkt dat er nog een kleine groep Nederlanders in Afghanistan zit. Ze worden opgeroepen om gebruik te maken van de nog beschikbare internationale vluchten naar onder meer Dubai en Istanbul. Personeel van de Nederlandse ambassade blijft wel in het land. Er wordt in Nederland op grote schaal gefraudeerd bij de handel in spring- en dressuurpaarden. De Belastingdienst loopt daardoor tientallen miljoenen aan belasting mis, meldt het AD. Handelaren, fokkers en ruiters verdienen miljoenen aan de paardenhandel... waar vaak nauwelijks met contracten wordt gewerkt en niet wordt geregistreerd van wie een paard is. In Frankrijk zijn voor vandaag meer dan 200 demonstraties aangekondigd tegen de coronamaatregelen. De coronapas en de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel. De afgelopen drie zaterdagen waren er ook al betogingen in het land. Vorige week gingen 200.000 mensen de straat op. Woensdag werd in enkele toeristische Franse kustregio's de mondkapjesplicht weer ingevoerd. Minder dan twee maanden nadat die was opgeheven. De NASA zoekt Amerikanen die een jaar lang willen meedoen aan een gesimuleerde marsmissie. Die begint in de herfst van volgend jaar in een basis in Houston... Met de missie wil de ruimtevaartorganisatie bestuderen hoe mensen omgaan met het leven op een andere planeet. Zo is de vraag hoe ze om zullen gaan met de moeilijkheden van het leven in een kleine groep in afzondering. De NASA wil drie missies die telkens een jaar gaan duren. De deelnemers zullen ook nepruimtewandelingen maken en wetenschappelijk onderzoek doen. Het weer in een groot deel van het land schijnt de zon, maar hier en daar valt er ook nog een bui. Later vanmiddag zijn er meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 21. Ook morgen buien en dan wordt het niet warmer dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Ookmar staat een file tussen Bad Overdorp en Knopend Velsen. De vertraging is 20 minuten, dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Z z F F F F dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu. Toebak leeft. Yes, Toebak leeft op uw toestel. Fijne de toestel op staan En uh, zijn we er allemaal klaar voor? Iedereen loopt nog snel in zijn plaatsen. Ja, we zijn vandaag uh, met Goedemorgen. Tweeën. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is ZFM. Ken Toebak Hoi. leeft... Yes, Toebak leeft hier op de radio. Ja. Nee, je doet nooit op. Nee, het houdt nooit op. Nou, het is niet zo. Het is vandaag een hele mooie dag. Het is, uh, het is zonnig. Ja. Ik, ik was verbaasd, want het, het, vanochtend was het toch wat beetje, beetje een beetje regenachtig. Uh, het zou weer ja, maar, slecht worden, maar zou weer slecht worden, worden we voeren het weer mee, hè? Het is een heerlijke dag nu. Ik ja. kom uh, rechtstreeks van Schiphol. Niet dat ik op vakantie ben geweest, maar om gewoon het vakantiegevoel even op te nemen. O, oh, je hebt nu wat opgehaald. Reden. Ja, dat is het. Ja, ze is weer ja. terug. Ja, ze is weer terug. Heel uit. De mooiste vrouw van uh, de mooiste vrouw ter wereld. Dat is natuurlijk altijd je dochter. Of de mooiste man ter wereld. Is altijd je zoon natuurlijk. Ja. Ja, ik bedoel, ja, zeker. Uh, daar, daar kijk je toch anders naar. Maar die is weer terug uh, uit uh, Egypte. Dus uh, die gaat in een tijdje zitten huilen, in de hoekie. Ja, Miste ja, Vriendje en zo. Was het drama gedoe allemaal, zeg maar. Ja, moet je nou dat plaatje instan starten van John Denver? I'm leaving on a jet play. Uh, ja, maar het komt er net vandaan natuurlijk. Nou, het ja. gaat het dus nu op, hè? het is even klaar. Yes. Het geld is dus nu op. Het is nu weer geld. We hebben nog zomerhuisje. Ze kan bivoceren om een beetje vakantie vast te houden. Oh ja, nou dan kan ze met hem natuurlijk even straks. Als het niet gehuurd is, kan ze daar een paar weekjes zitten. Ja, nou, we zullen wel even een berekening maken waar het gekoste. <laughs> ja, niks is gratis natuurlijk. Hè? Goed, het is, het is bijna afgelopen. Oh, ik spring een gat in de lucht. Het is bijna klaar. Oh, wat lekker. Echt waar? Ja. Oh. De, de Europese Spelen. Oh, okay. ik dacht suspense. even dat je bedoelde de pandemie. Ik denk, nou, dat zou nee. helemaal fijn zijn. Ja, nee, dat, dat is vaak. Ik heb vanochtend gehoord wat ik niet gehoord heb. Nee. Want ik heb liever dat dat klaar is aan die Olympische Spelen. Dat maakt me allemaal niet uit. Ik sep ik gewoon door. Je sep gewoon door. Ja, ja. Maar ik vind echt, ik, ik als, nou, sporthater is misschien echt een groot woord, maar... Ik betaal ook belasting, toch? Ik betaal, ik betaal toch iets aan de omroep, of niet? We hebben geen kijkerluizen geld meer. Ik weet nooit nee, hoe het zit. Nee, hebben we niet meer. En niet meer, volgens mij steun jij die omroep ook niet. Nee, oké. Okay, dus ik moet eigenlijk helemaal niet klagen, gewoon. Ik Echt nee. helemaal niet zeik, gewoon. Maar nee, elke zender... Ik vind soms op drie netten tegelijk iets over sport. Ja. Weet je wel? Ik wil informatie. Ik wil andere dingen. Ik hoef niet het een van de dramaverhaal... Maar dat het niet gelukt is. Ik heb het hele jaar bezig geweest. Ja, gast, die had ook iets <laughs> anders kunnen doen, het zo. Voor was allemaal niet lastig. Het was toch iemand met een sprong... en die verloor de evenwicht of zo... en, ja. en, en die lag er zo in, ja. zonder een hele mooie sprong. Ja. Maar die hebben we niet geïnterviewd. Het was er volgens mij een, een buitenlandse... geen Nederlandse oh, dame. Okay. Een Amerikaans ja, of zo, die kon dan... Een driedubbele schroef en dan nog een keertje achteruit en weet ik van wat. Ja, zeker. En die, die, die viel gewoon heel, heel stom in het water. Ja goed, dat is allemaal heel mooi om jezelf ja. ergens op te focussen. Maar ik kan ook een beetje doorslaan. En ja. ik stel ons voor, is er geen een of andere werkgroep waar ik bij aan kan sluiten... om te zorgen dat de Olympische Spelen naar Antena gaan? Gewoon terug naar de plek waar het begon. Ja, is? Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Echt, dat zou toch zoveel geld schelen ook? En die marathon ook, weet je wel. Van, uh, die hoort ook daar gewoon op het ja, Marathon heet dat niet zo, dat eiland? Is daar een plaats, plaats die zo heet? Oh, dat weet ik niet. Ja. Nee, ik heb de kort verstand. Maar ik denk, ze, laten we gewoon beginnen bij het begin. Antenne, daar is het ooit begonnen. In Griekenland. En dan hoeven we niet elke keer miljarden uit te, uit te ja, geven aan. Ja, weer een Olympisch dorp. Weer een Olympisch dorp. Weer een vaste van Vaste camera's, vaste dit, vaste ja, dat. precies. En over ja. tien jaar vernieuw je dat een keer, weet je wel. En Griekenland kan het wel gebruiken als het vast is dat ze dan gewoon al die mensen hebben en al die reclame. En die kunnen daar wel, uh, kunnen ze een beetje mee uit het slop komen. Ja. Volgens mij, uh, ja. hè, waren zij toch niet zo uh, goed qua Ik weet het niet meer, daar denken we niet zo Dat Daar willen we niet meer zo over nadenken, nee. want ze hebben nog wel een rekening staan volgens mij. Ja, nou, goed. daarom. Persie, begrijp dat, de toepaklijst is dat tien uur slap gehouden, hoor. En hier een leuk plaatje. Zie hier. Better things. It's not about your makeup or how you try to shape her. To these tiresome paper jeans. paper dreams, honey. So now you pull your heart out, you send me your far out. Not about to lie down for your coat, but you don't pull my strings 'cause I'm a better man. Come on, and good fun. Tijd, de Cooks en She Moves in the O-Way. Uh, dat is alweer 13 jaar geleden dat deze plaat uitkwam, in 2008. En de Cooks, hem toch ook ooit de naam bedacht, aan het feit dat het stond ooit op een plaat van uh, David Bowie. Weet je wel, honky, dory. Uh, hey, honke, hon Ja, honky Dory, ik zeg het wel goed. Daar stond een nummer op en dat heette The Cooks. En dat vonden deze heren van de Cooks een leuk naam. En daar hebben ze een naam uh, van uh, afgetrokken. Dus... Nou zeg, trekken weet ik niet. Maar weet ik ze... Honke Honkadori is een album. Ik denk als Potverdorie. Pot? Ja, zoiets. Dat is ah. van David Bowie en daar staat een nummer op. het is leuk hè, dat echt van die oude rockers gewoon mensen inspireren tot mooiste uh, dingen. Nou goed, zij zijn ook al wat jaartjes bezig met muziek maken. Dat is wel duidelijk. Vandaag een hoop uh, telegraaf nieuws, onder andere te lezen over... Uh, wat zag ik ook alweer vandaag? Waar uh, heb ik de krant hier? Ja, uh, over de eigen bv van uh, Haga. Uh, het gaat over een nieuwe uh, noem je dat? Uh, Politieke partij van Haga. Die zat vroeger ook in de Forum van Democratie. Hij is daarmee gebroken. Dat is het is grootste fout die ik ooit heb gemaakt, zegt hij. Hij zegt ook van uh, over de corona. Daar was hij natuurlijk fel tegen. Al die maatregels. Het moesten allemaal anders. Daar zie je niks van terug in zijn partijprogramma. Hij zegt hmm. van het is klaar, de corona. Nou ja, klaar is allemaal, een beetje rigoureus. Maar het speelt niet zo erg meer, dus daar gaan we helemaal niet over praten. Er zijn belangrijke dingen maar over. Zoals uh, homo's te kunnen trouwen en kinderen krijgen. Dat is niet allemaal veel belangrijke dingen. Nou ja, er, er zit wel wat in. En hij zegt een bepaalde dingen van uh, voor de van democratie: die hebben wij uh, heel anders. En die zijn heel conservatief. En wij zijn wat, wat, wat flexibeler, wat, uh, wat moderner. Dus nou, we zullen uh, bekijken. Er zijn nog niet zoveel politieke partijen, dus dat uh, kan er nog wel eentje bij. Helemaal geen punt. Ja. ja de BV. Maar, I don't care, doe ja. maar hoor. De B van Heeg. Ah, nou zeg, I don't care. Wat zit er nog weer? Het is toch jouw toekomst ook? Jij moet straks ook weer... Uh... Ik word straks ook bejaard, bedoel je? Ja, ja dat weet ik Over deze hè? partij gaat over bejaarden gaat. Maar oh. je moet straks ook weer stemmen. Ja, dat is waar. Maar dat ja. duurt nog even, toch? Ja, het duurt nog wel even, maar goed. Hmm. Kunnen ze nog even werken aan hun partijenprogramma en zo. Even meer dan een A4'tje hoor. Dat, die ervaring met uh, mannen met A4'tjes, die zijn niet zo goed. Die ervaring daarmee. Nee. Dat is nooit echt zo goed. Maak een hele goede samenvatting. Ja, ja. een A5'tje is genoeg. Ja. Oh, je wil het nog klaar te zetten. Ja, ja. ja, natuurlijk. Okay. Ik, Dat uh, doe ik hier ook steeds voor mijn... Vertrouw mij, uh, ik heb het goed met je voor. Zoiets. Ja. Ja. En uh, hoezo? Ja, ik heb geen uh, meer ruimte om het uit te leggen gewoon. Oké. Okay. Oh, nou, moet... er, er is hier ook een man, die heeft ja. het ook, die... Uh, die man, dat is, een vrouw heeft haar man verlaten omdat hij vijf keer per dag naar het toilet gaat. Nou ja, dat doet iedereen wel. Ja? Maar hij bleef iedere keer minstens drie kwartier weg. Oh, dan is de dag snel dus zelfs, voorbij. de plassen duurde 40 tot 50 minuten. Ja? En uh, ja, ze zegt ook van ja... Uh, dat zijn medicijnen voor Als ik he? in een restaurant was, ja? dan liet hij haar dan ook gewoon uh, drie kwartier zitten. Zat ze daar alleen. Dus ze stuurde echt berichtjes: dan van nou, kom nou eens een keer, dat kwam hij niet. Hij heeft nooit verklaring gegeven voor zijn gedrag. Okay. En de druppel, die. Uh, ja, die, die ja kwam hij moest echt druppelen. Toen ze uit eten ja. gingen. Ja, hij was maar zo. Maar dan was hij op zijn telefoon of uh, ik weet niet van wat. En uh, ja, dit is toch wel gereden. Grond tot echtscheiding, lijkt mij. Ja, je, je kan ook even kijken hoe het komt waarvoor je dat gedrag vertoont. Misschien ligt het alleen zelf, dat je gewoon echt... Heel, de hele tijd loopt de zeuren over je moeder. Je, oh, dat weet ik nou wel, of over je zussen. Hou eens op over je zussen, dat weet ik nou wel. Nou, ik ga even naar de wc, hoor. Ja, ja. Ik, ik kom maar terug als je klaar bent ja. met het gezeur. Dus, maar goed, een oude man doet ook wat langer over de wc, hè? Ja, ja. ja. ja. Carbettiere zag ik laatst over praten. Ook. Ja, je kan zo op zich wel lang bezig zijn in het toilet. Ja? Vroeger was het even een harde straal van die pot. je denkt, nou, gaat net iets stuk. Ja, net niet stuk. Ik dacht, oh, staat op het punt van breken. tegenwoordig. druppel je hem helemaal zo leeg. En ik denk, hier zijn al die gasten komen voorbij, heel snel. Weet je allemaal van die jonge gasten van midden ja, twintig. Die komen, hé, hey, hoi. En die de zet volgende, hé. Hey, en ja, zo, En ja. uh, jij staat nog steeds daar uh, alleen. En dan zeg ze heb je die oude man gezien? Ja. Die staat ja, nog die steeds aan het ja. Hij stond er vorige week ook. <laughs> of was hij er? Hij was er vorige week ook. Dat is oh, Hij stond ja. niet nog steeds. Nee, dat ja. zou te gek zijn. Dat zou wel heel erg zijn. Dat echt heel erg zijn, natuurlijk. Nou goed, onder andere straks nog de zandforste berichten. En hier is daar wat rustgevende muziek. En dit is niet zo'n plaatje. Nee, als je denkt van is dit rustgevende muziek? Nee, zit je naast. Sportsteam! A co fishing. Wow. berichten. You're all over me I can't stand the heat And then I'm suddenly freezing And wanna I think you're the one that I can live with Feeling, then maybe I'll know I'm up and then I'm down Hot and cold with an emotional fever grappige in deze muziek. Uh, het is Henny of Hannie Mignon, denk ik. Ze komt uit Noorwegen. En natuurlijk ja, het heeft iets weg van, dat had ik ook al gehoord. Dit natuurlijk. Oh, oh, oh, die ste dat stemgeluid heeft een beetje Dit is zeg maar, zeg maar het zaadje van al die uh, beentjes die dit soort soundjes gebruiken. Natuurlijk. Dat snap ik ook wel weer. Maar goed, leuk om te weten. Is, ze is getrouwd met meneer Filet. Dat heet Filet Minjon. Oké. Okay. Ja, is is meteen ook weer, het gaat meteen ook weer over eten. Over ook, eten, ja. ja. Ja, het is ongelooflijk. Ik heb ook mijn ontbijtje voor me. Dus ja. Maar goed, Hanny. Uh, uh, ja, Hanny Minjong. Dit uh, uh, is een nieuwste single. En ze uh, heeft alweer wat platen uitgebracht. En ze uh, zegt ook in een inter interview: Ze is klaar met de vooroordelen. En laat zien dat je prima een van de jongens kunt zijn zonder je vrouwelijkheid te verliezen. Goed, nou, wat een diepzinnigheid zeg. Goed, nou, je gaat meer van haar horen. Ik vind dat wel geen muziek. Daarvoor trouwens nog uh, de band natuurlijk sportsteam. Een klassieker bijna hier bij ZFM. En het heet Awaneko Fishing. Niet praten, gewoon vissen. Ga je bikkers. Ik vang helemaal niks zo. Dat is een beetje de strekken van het verhaal volgens mij. Nou, luchtalarm klinkt heel anders. Ja, maar het is niet de eerste keer. Nee? Het schijnt dus dat, uh, uh, dat was dus nu de, de titel, of het afgelopen maandag, de sirenes die bleven stil in een groot deel van Gelderland, want... de centralisten waren te druk. Oh. En in een groot deel uh, hoort hij dus te gaan. Hij moet gewoon, moet gewoon 12 uur beginnen, maar ze doen het met de hand. En, uh... Dat dacht ik al. Ik had al zo'n idee dat het met de hand ging. Want toch zelf, als ik altijd naar luister, denk ik van: voor mij zit het dus altijd net even nog een keer. Nog even, hey, even. Joh, nog je even een keer. En nog even een keer. Want wij hebben die toren bovenop ons gebouw staan. Dus we zitten echt letterlijk onder die echt? sirene. Oh god, dan schrik je iedere keer de Dus touwtandje. Uh, en uh, wij hebben de deur vaak open omdat het warm is. En dan ja, komt er een beetje lawaai bij. En dan denk je, van, nu is hij afgelopen. Nee, dan gaat hij nog een even harder. Dan gaat hij nog even zachter. Dan gaat hij even sneller. Even ja, ze echt, waren dus op dat moment te druk. Maar dan zie ik precies daarna... Weer van, uh, dat was dan in mei ook. Ja. Dat ook van, uh, ja, we waren even bezig met andere dingen. En dan zie je er nog geen drie minuten te laat. En dat, was, uh, dat, dat is dus gewoon ongoing, 7 juli ook weer. Het is echt dus met de hand wordt het ding gestart om te ja. kijken of je het doet. Het is dus niet dat hij automatisch en de, aangaat. Mensen gebruiken dat signaal om een klok uh, te kijken van, nou, uh, jongens, het is 12 uur precies. Dus, nee, uh, is het echt zo? Ik weet het niet, maar ik, nee, ik had me, wel het idee. Volgens uh, mij op de rijk doen ze het ook allemaal in een klok, slag uh, 12 uur of zoiets. Mij, wij zijn volgens mij de enige in Nederland die ons eruit is. Die klokslag om 12 uur iets uh, het nieuws doen of zelfs Klokslag 11 uur ja, of ja, 10 ja, ja. uur, weet je dat, dat hebben ze overal allemaal losgelaten. Ik maar bedoel, het is wel grappig dat je gewoon... Dan kijk je naar dat ene artikel en ondertussen zie je eronder dan gerelateerde artikelen. Hoe vaak dat dus gewoon verkeerd gaat. Ja, oké. Okay. Dus uh, nou, lekker dan. Nou, ik moet zeggen, ik, ik werk natuurlijk met mensen met een verstandelijke beperking. En uh, mensen met mogelijkheden. Uh, ja, wat heb je nou meer voor benamingen? Uh, en die, die zijn het nu wel een beetje gewend. Sommigen schrikken nog wel even. Maar daarna is het oh ja, herpakken ze zich. En dan doen ze vinger in de oor En dan uh, even uit zitten dit. En dan uh, ja, en na, uh, een boterhammetje. Hè? Ik zie ook, 2013, totale paniek in Biervliet. Want uh, er ging een sirene af op zondagochtend. Oh. En uh, de 16 handinwoners die sloten inderdaad massaal hun in de ramen en deuren uit angst voor een... Alles vernietigende apocalypse zaten erin. Al <laughs> oh, meteen iets groots over. Het uh, wordt tegenwoordig al aangezet voor, uh, voor nou, een oh, dus, uh, Ja. Maar ze, ze, weten, ze wisten niet hoe dat afgegaan was. En in het dorp wordt gesuggereerd dat, dat het geluid te maken zou hebben met het kampioenschap van het tweede elftal. Van de voetbalvereniging. Oké. Okay. vliegt. Ja, ja, ja dus ook leuk. Dat dus zijn wel leuke berichten. Ook leuk. Ja, er zijn natuurlijk ook ja. van die filmpjes. En dan moet je maar eens op Google of op YouTube kijken. Daar is een onheilspellend geluid te horen. Een echt heel hard metaalachtig geluid. Ja. En niemand weet waar het vandaan komt. En uh, dat is wel grappig. Pas pas geleden had ik zo'n geluid in Alkmaar. En dat was echt zo'n geluidje. Je denkt van. War of the Worlds gaat beginnen. Er zijn Van die cilinders zijn gelangd op de aarde. Oh, God. En die gaan nu open. Of die gaan ze aan het openmaken. Weet je wel zo'n geluidje. Je denkt: wat is dat joh? Tot een gegeven moment, ik, ga, ik denk, ik ga toch even de stad in fietsen. En de fiets de stad, toen zag ik dat ze op de loopbrug in Alkma... hadden een soort tunnel hadden ze gemaakt van metaal. Oh. En daar waren ze aan het slijpen, aan het slijpen. Aan het jacken. Ja. en En dat was echt een geluid dat je denkt van... Oh, dit is echt Naargeluid. spooky. Echt, wat een geweldig geluid vond ik het ook. Maar... Ja, maar dan ben je net... Uh, s ochtends ook, dan heb je eindelijk een vrije dag. En dan begint er zoiets. Vanochtend... Uh... Was ook hoorde ik ook alweer uh, dingen aan de hand. En ja? ik had zo ook blij dat ik naar de radio moet. Want als ik uitgeslapen was, had ik echt wel de pet weeggehaald. Met je ik ja. Op zaterdag Ja. Door. Dat doe je toch niet op zaterdag. Ga ja, ergens echt anders heen. Ja, zeker. Nou goed, straks is voor bericht berichten. Hier bezie je hem. weer eens hier een geinig plaatje van Penny Rock. Please, please. Ik kennen het al natuurlijk, het Nederlandse geluid... wat Amerika probeert uh, na te doen. Nee, ik vind het een leuk plaatje. Penny uh, Rocks heet het. En ze komt, uh, in de popronde komt ze, kom ze regelmatig voorbij en heeft ze opgetreden. Ze heeft meer plaatjes uit, hoor. dus ik zal eens even kijken of ik, meer of ik dat leuk vind... en of we dat meer kunnen gaan draaien. Zeker. Goed, is het is nog wat vroeger voor de van berichten. Dus doe nog even wat. Of wil je wel wat doen? Laat het maar doen. Ah, ja, laten doen we maar doen. gewoon alles doen. iets eerder. Gaan ja. we voor de verjaardag gewoon straks doen we nog gelijk. Oké, okay, je hebt <laughs> meteen al een heel andere planning zo uh, nee, ingestart. Oké, okay. nou, ik vind het goed, ik vind het goed. Zandvoertse berichten. Wat jaar De vijfde keer Pride at the Beach. Maandag tot en met woensdag was een jubileum uit, uit, uitvoering. Minder uitbundig, logisch. Het was meer een culturele aard- culturele en een uh, tentoonstelling en Het begon op maandag om 12 uur met het, met het uh, heizen van de vlag bij het Raadhuisplein. En uh, er was ook een soort zero-flag project. Uh, Nul-vlaggen. Dus Nul-vlaggen project. En het was 71 vlaggen hingen daar. En uh, in die landen waar die vlaggen van waren... kon je niet of kan je niet jezelf zijn. En er staat er ook bij hoeveel jaren gevangenisstraf je kan krijgen. Zelfs tot de doodstraf. Ja, erg hè? Ja. Het dus was een kleine gezelschap die dus in het centrum was. Ze hebben een klein beetje een optocht gedaan. Er was nog wel een DJ. En dat ging allemaal met een nostalgische bus. Verplaatste zich dat. En verder was er een radioprogramma. Er was een bingo. Een pubquiz was er. En ook nog een beachvolleybal toernooi. Dus verder was er ook nog iets voor voor de kinderen met kunst. Hilly Jans was erbij en Mariana Rebel. En vooral de 15 tot 18-jarigen gaan zich aangemeld om een mooie kleurplaat te maken. Oh, joepie. Wat oh, ben je nou eigenlijk? Nou goed, maakt verder niet uit. We zijn het allemaal volwassenen. Ja, 15 en 18, ik zie mijn, ik zie mijn jongen daar niet bij zitten. Nee nee nee, nee, nee, nee, zeker niet. Uh, er worden trainers gezocht voor een strandafvalrobot. Ja. De, ja, de Haagse Tech for Good start-up en dat heet dan TechTix. Niet niet tiktak, maar TechTix. -tech die is op zoek naar trainers van een team van robots... die de strijd willen aangaan met zwerfafval. En uh, de, tijdens de achtste editie van de Beach Cleanup Tour... geeft TechTix drie demo's... waarbij naast een strandafvalrobot... ook twee nieuwe ontwikkelde monitoringrobots... genaamd MAPP zullen rondrijden. Zo zo. En ze vragen dus het uh, publiek om de robot slimmer te maken... door de speciaal ontwikkelde webapp te gebruiken... Dus jongen, uit kan meedoen tijdens deze drie bijzondere etappes. Het is dus op de stranden van Renesse 5 augustus, dat is al geweest. Kijk Duin, 11 augustus en Zandvoort, 15 augustus. Volgende week. Ook na de Beach Cleanup Tour kan men helpen om de robots te trainen in het herkennen van zwerfafval. En met de app die je altijd en overal kunt gebruiken, zal Tactics het publiek vragen om het afval te labelen. Moet zou de kunstmatige intelligentie van de robots te verbeteren? Ik vind het wel bijzonder. Nee, wacht even, het is me niet. Is... Tegelijkertijd vraagt dit... ik aandacht voor de problematiek van het verfafval. Nou, ik moet inderdaad zeggen. Nee. Ik was gisteren was ik. Uh... Wacht even, zit iemand op een... Die kan je niet trainen op. Nee, ik nee, het nee ik nee, denk niet. Gaat, nee. Maar gisteren was ik dus vanaf Bloemedaan en Zand voor teruggelopen, toch? Als ja. training, zeg maar. En dan. Denk ik van nou ja, dan zie ik wat, wat liggen ook ook een fles die staat er naast, naast een prullenbak. Ik denk waarom? Het is wel glas, maar gooi je er nou gewoon in? Er Een of andere gek daarmee gaat. Uh... Ja, maar Je twijfel, twijfelt toch van: moet het er nou bij of niet? Of het is al oh, ja, gescheiden. nee, en... dat doe ik dan gewoon wel, want ik heb er zo als iemand uh, die flessen voor de lol stuk gooit en uh, lopen allemaal honden. Nou, jou, zeggen, wat een in negativiteit, wat een negatieve gedachte over de mens. Dat doet gewoon weg. Maar, ja. dan, maar dan, dan ligt er gewoon ook op die grote banken gewoon. Er staat er gewoon een blikje op. Ik denk, er staan allebei de kanten een prullenbak. Waarom doe je dat er nou niet gewoon in? Wat is dat nou? Nee, dat gewoon, je hebt daar zitten praten. En je heb je neergezet. En dan is net even te veel werk. Ja, het is zwaar. Ik oh, heb ook zo'n zwaar joh, leven. Ik heb echt andere mensen. dingen in mijn hoofd. Daar hebben ze robels voor. En daar hebben ze mannetjes voor. En die hebben ook een leuk baantje eraan. Ja. Zeg, moet ik me daar maar bezighouden. Wisseltrofee to voor echtpaar aardewerk. Ondernemers uh, zijn namelijk van uh, uh, Grand Café XL. En zij hebben heel veel, uh, uh, veel betekend voor de... Daar ga ik. L-H-B-T-I-X plus min... Uh, en in het kwadraat? In het kwadraat? Wat is de waarde van de uitkomst? Plus. De, voor die uh, gemeenschap hebben ze heel veel betekend. Ik heb het over Honey en Mike uh, Aardewerken. En uh, ze hebben nu dus een trofee uh, in de wacht gesleept. En die mogen ze daar neerzetten. In een Crown uh, uh, Café XL. En vorig jaar was dat het uh, van, van de wapen van Zandvoort. Uh, die heeft hem ook gehad. En uh, eenmaal van Haften, de wethouder, die is daar nog bij geweest. En die heeft uh, de prijs uitgereikt. Die heeft toch even onderstreept dat het heel belangrijk is wat deze mensen doen. En het grappige is dat deze beperking, uh, Café XL, hangt altijd de regenboogvlag. Dus ik vind ik een oh, okay. goed teken. Goed teken. Ja. Ik, heb, ik zie hier een bericht. Volgens mij heb ik dit dus gezien. Want uh, dat was op uh, 5 augustus. Nog 4 augustus s'avonds, denk ik. Maar ze hebben toen uh, een 29-jarige man aangehouden op de boulevard. Hij heeft er twee keer toe bijna... Uh, hij heeft tot twee keer toe bijna politieagenten aangereden. Er raakte niemand gewond, maar zowel de auto van de man als van de politie... Ja. moesten worden weggesleept. Niet aan het Ik heb dit gezien, ik liep hier langs toen. Okay. En ze kregen dus al die melding dat, hij, dat ze overzag dat. En hij had handhavers van de gemeente bekogeld met bierflesjes. Ook rond zijn auto lagen glas scherven. En toen de mensen dus de agenten de man wilden aanspreken... hij weigerde in gesprek te gaan. Hij startte zijn motor, probeerde in zijn achteruit uh, vandoor te gaan... En volgens de politie konden de agenten nog net snel opzij springen en met pepperspray probeerden ze dus de man te laten stoppen. Dat leek te lukken totdat de man in zijn, voor, in zijn vooruit een dodelijk gas gaf. Opnieuw moesten de agenten volgens de politie wegspringen om de ogen van de man te ontwijken. Wat gekkigheid dit! Uiteindelijk botste hij dus tegen de geparkeerde politieauto aan en daarna kon de man alsnog worden opgepakt. De politie doet nog verder onderzoek is bizar. Wat een gek ook, hè? Wat een meloot ook gewoon. Ja, ja, ja, ja. Wat is dat nou? Die moet echt aan de medicijnen zijn of zo. Ik is zelf ook als een... Dat het een... helemaal fout gaat natuurlijk gewoon. Vet ja. groen licht voor de nieuwbouw van de reddingspost. Ondanks ingediende zienswijze. Oh, daar is een hoop over te doen geweest. Moet die vooruit? Moet die achteruit? Moet die groot? Moet die klein? Er is er geld voor. Goed, nu is er dus een omgevingsvergunning uh, afgegeven, verleend. En hij komt dus in uh, uh, Zuid-Staan. te En ik zit even kijken. Uitzicht uh, voor de omwonen. was rekening mee gehouden, Maar ook niet helemaal. Dus het is het algemeen belang is het toch uh, zwaarder dan de om, uh, omwonenden en ook de bedrijven. Het is echt belangrijk van, uh, dat je op een goede plek staat. Het is dus de watersportvereniging uh, Ubuntu. En um, even kijken, uh, naast de huidige post die gesloopt wordt. En uh, uiteindelijk, uh, die, die wordt helemaal gesloopt en die wordt uiteindelijk gewoon weer natuur... Dus het is mooi. Er kan nog wel een hoge beroep worden aangetekend. Ze verwachten daar ook wel iets van. Dat bewoners toch gaan denken van... ja, hallo, we zijn er helemaal mee eens. We gaan toch iets proberen. Maar het is wel weer klein dat ze het redden. Goed, zover de Zandvatsebrief. Tweede geldcentralieprogramma. We hebben nog veel meer, dames en heren. Dat u dat even weet. Wordt het volgende informatie. Kit Brinswick. Niet Brinswijk. Hey, Still in your kitchen getting out Cause I miss you And I'm sober I can figure it out Four you, I'm all shotties in the bedroom But it's in the ceiling with the volume loud I think I would kill myself I heard of it Secret Room, but it's in the ceiling with the volume loud I'm still in your kitchen getting high Cause I miss you And I'm sober I can't figure it out So slow with it You lost control with it I think I would kill myself If I stay with you It won't be safe for you Crash 4 Dat nog wel heel vroeg hoor. Een van zijn uh, latere platen heeft een nieuw album uit. En dat is dit, daar is dit op te vinden in ieder geval. Goed, wat hoorde ik nou net op het nieuws? Om 8 uur, voordat we begonnen... dat ze in Amerika bij NASA zijn ze op zoek naar mensen die zich willen aanmelden... om een jaar lang uh, in isolement... Nou, de meeste mensen zijn het nu al gewend... dus die kunnen zich in isolement uh, uh, zetten... en dan gaan ze onderzoeken hoe mensen op elkaar reageren. Een uh, soort big ze... brother? Nou, zo soort Big Brother, nou alleen dan met het idee dat ze natuurlijk naar Mars kunnen gaan. Dat... Geen prijs van 100.000 op het eind? Nou, ik, de, vroeger had je het project Mars 100, 100 Mars of zo heette het. Net. Dat was ook een Nederlands filmbedrijf die erbij zat. Die zouden het gaan filmen, die zouden het gaan volgen. En dan hadden mensen zich weer opgegeven. En die konden dan zeg maar one-way ticket krijgen naar Mars. Die moesten afscheid nemen van een familie. En die zouden op Mars een hele nieuwe ja, maatschappij uh, ja, erg, mensen ras opzetten... En alles zou gefilmd worden. En de kans was vrij groot dat ze ook vrij snel zouden doodgaan. Omdat je dan ook veel meer straling hebt. En dat ze lang niet alles weten hoe het allemaal daar loopt. Maar toch zouden ze dat willen. En een Nederlands bedrijf zou dat alles gaan filmen. Alles in kaart brengen. Big Brothers was leuk. Maar dit ging nog veel verder. Echt alles zou gefilmd. worden. je zou totaal geen privacy hebben. En heel veel mensen hadden ze ervan opgegeven. Echt? En het is helemaal eigenlijk doodgebloed dat. Ik, ik moet het zomaar even opgoogelen nog, want ik ben toch wel nieuwsgierig. Ik heb het oh. wel een tijdje gevolgd. Maar nu zijn ze dus weer op zoek naar uh, mensen die daar... Ja, geloof ik, honderd mensen. Ik weet niet of. Je nou, er zijn af en toe ook films over. Dat, uh, dat het echt zo is dat mensen denken dat ze in zo'n project zitten. En dan blijkt dus gewoon dat ze ergens onder de grond zitten. En dat ze al die tijd denken dat ze in de ruimte zijn. Ja, dat is en dan echt... via de ramen zie je dan ook uh, sterren de hele tijd. En zo. Ja, ja, ja. ja. Leuke fantasie zijn. En af en toe even. zeggen ze dat er iemand aankoppelt. En dan is dat gewoon een technicus die dan even hier of daar een foutje regelt, weet je wel. Dan zit er gewoon, iemand die is daar geboren. Ja. Nou, bijzondere ja. films zijn het altijd. Bijzondere films, altijd leuk om die fantasie. Ja. Iedereen heeft hem ook wel eens natuurlijk, dat je denkt van ja, die weet, we uh, zitten wel ergens in een soort spel, weet je wel. Maar ja, goed, is, is dat spel wat wij ja, spelen dan de zo de Matrix interessant? We zitten we gewoon met z'n allen. Oh ja, daar komen we altijd weer terug. Daar dat zit de Matrix. Dat is altijd de oplossing. Maar goed, ik ben benieuwd of ze dat voor elkaar krijgen. En, en ze gaan dan ook toch nepwandelingen maken. <laughs> Ik vind gewoon wandelen, vind ik al vreselijk. Oh, dan gaat het gewoon. De room dan moet, met... ja. dan, dan moet je gewoon op je plaats bewegen, zo met je voeten zo heen en weer stampen. En dan denk ah, oh, lekker weer vandaag! Dat is niet echt, hè? Oh, sorry. Oh. Wat kan ik regenen? Dan word ik een beetje wakker, weet je wel? Ja, oh ja. Als je dat zelf kan bepalen, dan wil iedereen steeds mooi weer. Een zeetje en een, een, een lekkere stoel. Nou, warm, warm water. Warm, ja, water stemmen. Ja, warm water, regen. Ja, warm waterregen. Oh, heerlijk. Maar dat is wel lekker dan. Ja. Nou goed, we zullen zien hoe na het allemaal voor elkaar krijgt. Goed, ja. wat had jij nou? Ja, de Duitse vrouw die heeft zich wekenlang niet gerealiseerd... dat zij multimiljonair was geworden. Oh. Ze had een lot van een loterij gekocht... in een handtas gestopt. En allerlei plaatsen was nog met haar tas. En ze, maar ze had 33 miljoen gewonnen. Echt? Ja. Oh. En ze had dus in de trekking van 9 juni gewonnen... En ze zegt zelf: Ik word nog steeds misselijk bij de gedachte dat ik wekenlang achterloos met 33 miljoen euro mijn tas heb Ja, ik kan gelopen. me voorstellen, ja. En ze is niet van plan nogmaals deel te nemen aan de loterij. Dit geldbedrag is genoeg voor mijn man, dochter en mijzelf. Oh, net aan. En ze wil het geld besteden aan een gezonde levensstijl en meer voor het milieu doen. Dus uh, ja, ik weet niet wat ze allemaal gaat doen. Ja. Maar uh, ja, het is wel een hoop geld. Hè? 33 miljoen? miljoen, ja. Dus dat is met z'n drieën. Dus nou, nou, dat is maar mooi. ik denk dan zelf: miljoen. Joh, doe gewoon niet één hoofdprijs. Doe er 33. Er zijn 33 mensen gelukkig. Ja, ja, nee, dit, is, dit, is ook, dit zijn leuke berichten van een vrouw die zoiets er één keer wint. En dan, dan moeten we dit gaan filmen. Want die gaat toch allemaal foute beslissingen nemen, natuurlijk. Ja? Die gaat hele stomme dingen doen. En die hebben, dat huwelijk geloopt op de klippen en zo is. Dat gaat allemaal fout lopen, natuurlijk. Dat is een ball. Want Ze gaan alle hele nare dingen doen die gewoon helemaal niet bij hun passen. <laughs> Denk je dat? Ja, er is een heel klassiek verhaal van een man die dood is gevonden tussen zijn hamburgerdozen in zijn villa. Die had ook meegedaan. Die had ook iets werk, 100 miljoen gewonnen. En toen dacht hij, ja, baan opgezegd had niet zo heel veel mensen, want hij werkte heel veel. Toen dacht hij van, oké, okay, wat vind ik eigenlijk leuk. Nou, hamburgers eten. Wow, die kan ik wel bestellen. Dat kan ik wel doen. Ja, iets te veel besteld. Toen was je dood. Oh. Ja. Is het nou echt goed. waar gebeurd? Het is echt waar gebeurd. Jeetje. Ja, net zoals die vrouw die uh, uh, zwanger was van een de tienling, denk ik dan. You are ja. an angry man, All let the stone held in your hands, a truth you believe for all. So don't let the past behold the man you are, there's still time, you're never late, with open arms we'll take your Oh, lekker vrolijke muziek. Kavala, het noord Londen, ja. Jim Hickson en Daniel McCarthy. En uh, nou, veel meer mensen zijn onder andere geïnspireerd door Half Moon Run. Hebben ook heel veel gedraaid. Fleet Foxes en ook door Bon Ivor. Dat zijn echt beentjes waardoor ze geïnspireerd uh, zijn. En hebben ze muziek gemaakt. En ze zouden vorig jaar 22 april optreden in de Paradiso. Maar ja, dat was iets. Ik weet niet meer. Er kwam iets tussen of zo. Maar dat is toen niet helemaal doorgegaan. En uh, nou, ze komen binnenkort wel weer. Maar goed, dit is een laatste plaat Die hoort bij. Tuurboek leeft. En uh, ja, wat was er nou uh, uh, op het nieuws uh, vandaag? In verschillende Europese landen, Frankrijk, Duitsland, Italië... wordt er al volop gediscussieerd over de vaccinatieplicht mag je het als overheid, werkgever of bedrijf afdwingen. De Nederlandse regering is tegen een vaccinatieplicht... maar bedrijven vinden dat ze er wel om mogen vragen. Ja, het is maf, hè? Eigenlijk, ik bedoel, ik spreek alleen met mensen die zeggen... als de ze dood voor, dus, uh, voor de staat, de staat, de mensen... hebben het op ons voorzien, die willen dat wij alles gaan controleren... en nu blijken het de bedrijven te zijn. Bedrijven ja. die nemen nu de hef in eigen handen. Ja, we zijn er nog klaar mee, zeg. We willen gewoon weer open, dus weet je wat? Volgens mij is het, 90% van Nederland is gevaccineerd. Nou, die 10%, die kunnen we echt missen, hoor. Wegwezen. Ja. Nou ja, ik had het er ook over, ook bij wij op het werk van. dat zegt van, ja, maar als je nou gewoon uh, uh, gedeeltes maakt... waar de mensen die gevaccineerd zijn bij elkaar willen zitten... dan hoef je helemaal niet te zeggen dat ze anderen zich moeten vaccineren. Nee. Maar ze worden eigenlijk automatisch worden ze, uh, uitgezonderd, zeg maar. Excluded. Excluded, dus ja. Dus dat je zegt van, ja, dit is, dit is dus gewoon de, de vaccinafdeling... En als jij niet gevaccineerd bent, dan ga je maar ergens anders zitten. Maar ja, wie controleert dat? dat ja, is... want we hebben die rookruimtes nog over. Ja, dan kunnen ze daar ja. zitten. Ja, ik, dat was wel grappig. Ik was gisteren was ik dan uh, op het werk. Ik was mijn computer thuis het begeven heeft. Ja. En toen dus zie ik, dat is wel leuk. Mensen mogen dus niet meer roken... Uh, in rookkamers. En ze mogen eigenlijk ook niet bij de uitgang. Nee? En dan zie je toch mensen om het gebouw heen lopen. Rookend lopen. Oh, ja. En dat ze dan toch naar binnen kijken van, oh god, ze hebben me gezien. Nee? Ja. <laughs> dat vind ik wel heel grappig. En is achter een boom mag je nog roken. Ja. Ja, god, in sommige steden mag je zelfs zo niet meer roken. Maar goed, wat doen we nou? Ja, ja, ik, die bedrijven is allemaal wel leuk. Leuke initiatieven zullen ze gauw mogelijk open. Ik denk, nou, die, die staat is al best leuk maar die tegemoet te komen. Maar we willen door. Maar het helpt natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, je bent even goed besmettelijk. Het maakt helemaal niet uit. Uh, ja, je kan, ja, Je kan het even goed overdragen. Ik bedoel, maar ik heb die je hebt het minder over als dat je niet gevaccineerd bent. Nou, dat schijnt, dat, dus, dat uh, schijnt dan weer zo te zijn. dat je, Als je ja. gewoon zeg maar 100% overdraagt, dat je als je gevaccineerd bent, dat je maar 50% overdraagt. Maar ja, ik weet ook niet of die mensen die het, het dan vrij. van jou krijgen, of die dan ietsje minder ziek worden dan van mensen die helemaal niet gevaccineerd zijn. Ik heb geen idee. Het zijn allemaal uh, theorieën. Ja. Ja, ik bedoel, nou ja, ik denk, ja, 50% vind ik hartstikke veel. Ik heb eigenlijk die prikken, twee prikken genomen. Omdat ik denk van ben ik minder besmettelijk. Maar nu ja. hoor ik dat het 40, misschien 50% minder besmettelijk ben. Nee, goed, nu zitten ze er al in. Nou ga ik die derde ook nog wel halen. En die vierde. Nou, nu ga ik die hele rit ga ik uitzitten. Ja, je krijgt gewoon een, uh, niet geen wasstraat, maar een prikstraat. En ja. krijgt, dan ga je gewoon. Uh, up en na vijf minuten en de ene kant, en dan na vijf minuten de andere kant. En dan word je net als Dat is, is zo'n balletje, zo'n flipperbal. Ja. Dan ga je gewoon door zo'n straat. En dan word je helemaal lekker prikken. En het schijnt dat we hier in Nederland gaan we voor 300 miljoen vaccins gaan we verzorgen. We hebben het naar ons toegetrokken. Dus wij gaan ook heel veel van die vaccins maken. Dus dat is dus handel gewoon. Het is pure handel gewoon. Ik stap in. Aandelen kopen. Oh, dat is een ja, goed idee. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik bedoel... nee, maar het, het, ja, het is, Ik denk dat het nog allemaal zijn kinderziektes... als straks 90% gevaccineerd is. Joh, die 10%, als die nou bij jou binnenloopt... en het, het, de, de corona krijgt. Joh, ze gaan jou niet, uh, niet aansprakelijk stellen... als je gewoon de, bij je ingang van je winkel zet... Uh, uh, intrede op eigen risico... Uh, niet verantwoordelijk voor het oplopen van uh, uh, corona of andere ziektes... Dan heb je toch afgedicht. Ik, ik ben ook zo nieuwsgierig wanneer de corona nou een scheldwoord wordt. Nee. Want het is nu de wappies zijn... Uh, dat is een soort scheldwoord. Ja. Ja, wappie en gek noemen we het ook. Maar uh, dat je zo van krijgt... Vroeger had je dat krijgt een tering. Ja. En krijgt een kanker, lul. De, de, de, de, de, de. Ja, ja. En nu wordt het zo veilig, coronaleier, Weet je dat zo. Ja, zoiets. Dat klinkt wel aardig. Klinkt wel, hè? Ja. Ik had laatst iemand gevonden... dat hij ook uh, de scheld, het scheldwoord klotenbibber kende. Ja, ja. Ik heb ja. hem gevonden. Ja, ja, ik heb er lang naar gezocht. Ja. En ik weet toch zeker dat ik vroeger... wel eens klotenbibber werd genoemd. Het, het, het is toch lekker om te zeggen. Ja, ja precies. maken dat je toch een paar keer in je dingetjes werd getrapt. Ik heb ik daarmee te maken. Ja, ja. Okay, die stoepak leeft. Fijne toestel op aanstaan. Zitten we hier niet voor niks in ieder geval. Ja, zeker. is Het 10 minuten voor 9 uit de Sjordacht Zandvoort. Je kunt nog deze kant op komen. We denken om de parkeerkosten. Het is wel wat aan de hoge kant. Jezus, maar het is wel leuk om aan het strand te lopen. Die standpavio's zijn niet voor niks. Hier, Mero. Coastline. You don't gotta run for me You got nothing left to hide More than perfect joy Hier heb ik eens wat voor. Dat sound zit, dat irritatie, dat, dat met het echo erbij. Oh, fijn hoor. Miro heet het. En het plaatje heet de Ghostline. Oh ja. Oh, dat weet ik nog wel. Ghostline Radio. Ja, daar was ik vroeger was ik bij. Dat is een piraat. Daar oh. begon ik Coastline Radio. Goed, ja, ik weet niet hoe ik kom. Ja, komt natuurlijk ook die plaat ik net draai. Nou, dan ja, komt het Radio. Wel weer, uh, boven allemaal. Ja, hij boven. die boven komen als je wel over oude dingen van vroeger praat. Ja, zeker. Muziek is, uh, en al die dingen meer. Dat komt, je kan in één keer overvallen worden. Ik, ik zit er wel eens van naar oude mensen te kijken. Weet je, wel, ik, heb, ik werk in het dorp en er zitten heel veel van die oude mensen die daar gewoon echt uh, een beetje doodstil aan zo'n tafeltje. En dan denk ik, wat zal in dat hoofd zich allemaal afspelen? Voor mij kunnen die echt, echt hele scherpe herinneringen gewoon terugkrijgen. Daar hebben wij nu nog te druk voor in ons leven. Maar die mensen zitten gewoon, voor helemaal nog de herkouw op, op hun verleden. En mm. komt het veel meer binnen, binnen nog, denk ik. Ja, maar het is ook als je eenmaal begint. Ik, gisteravond ben ik een, uh, heb ik uh, uh, tapas gegeten met een vriend uit mijn jeugd. Ja. En die vertelde dingen dat ik denk van, hè? Dat weet ik helemaal niet. Maar ook dat, dat, dat we allemaal singeltjes draaiden in mijn broers kamer hè? als hij er niet was. En denk ik, hè, weet je wel. Was ik <laughs> we dat dus wel, joh? Misschien tien of elf. Oké. Okay. En uh, dat ik dat durfde, weet je wel? Zo. Om, om, dan, je broer die, was, die wist het niet. Nee, die wist het misschien niet, maar ik wist helemaal niet dat, dat, dat wij dus, dat deden. Jij? Maar wel, wel dat we muziek luisterden. En, uh, waarschijnlijk het niet van Give Up Your Guns en Face the Law, dat nummer. Oh, ja, ja. Dus we hebben echt dat eindeloos toe gedraaid. De allemaal. ja. dat oh, ja, is wel een heerlijk God. nummer, want het ja. begin is zo mooi, ook met die gitaar. Ja, ja, ja, uh, je wat? was er niet bij in de jaren 60, maar je denkt: Oh, ik wil erbij. Ja. erbij. willen Het zijn. heeft een hele bepaalde sfeer. Ja, ja ik snap het. Dus, uh... want sowieso De beurt hadden dat wel natuurlijk. Maar goed, ja, sommige dingen die heb je gewoon niet meegemaakt. Dat was toen op dat moment niet interessant. Genoeg om me op te slaan, lijkt wel. Dat nee. voor je spreken, denk je Nou, je ziet ik volgende week weer. En nou dat is allemaal niks spannend. Maar goed, eigenlijk moet je. Ik ben echt van het filmen, heb ik al zo, zo, sowieso gezegd. Ik film de meest knullige dingen. En later krijg je. Dat je is leuk. Dat ja. is grappig. Ik bedoel, heb je ook je kinderen gefilmd op hun. Uh kleuterschool en zo dat ja de de kleuterschool nou eh, zeker kleuterscholen ook aan tafel ik heb voor elke verjaardag dat vieren we altijd op bed en nu sinds twee jaar hebben we de afscheid genomen dat gebeurt niet meer op bed ik vond het heel moeilijk namelijk om dat ja. niet meer op bed te doen <laughs> dat ik denk het echt hoort zo met het beschuitje en dan zingen en dan komen we vanuit de gang komen we naar de slaapkamer binnen weet je wel. daar kan ik echt nou volgens mij een uur lang mee vullen gewoon volgens ik al dus die je hebt beelden nou, uh, van, van de kinderen 16 jaar achter elkaar ja dat beschuitje da, da, als ik als dus ik zeg met kind, pensioen ga per een ja per kinderfilmpje oh, ja. Ja, dat zou kunnen doen oh. dus dat, ik weet niet of het echt uh, je, je ziet was uh, steeds ouder worden, dat is natuurlijk wel grappig. Nou, goed, genoeg. Wat heb je ja. nog meer? Over vier Nederlanders missen? Oh, Jentje, oh, ja. dat gaat er ook een tijdje door nog. nog het was op Mallorca, hè? dus dat er dus, uh, iemand echt uh, overleden is hè? Toen hè? in Mallorca, toch? Ja, klopt. Dat ja. Ze hebben weer maar nieuw nu, uh, beeldmateriaal opgeduikeld. Nu schijnt dus dat uh, op 27 juli in het Noord-Italiaanse Garda... dus waarschijnlijk aan het Gardameer, denk ik zomaar... Ja. maar dat de vier uh, jongens ook uh, slachtoffer tot bloeders toe hebben getrapt en geslagen... totdat hij op de grond viel en daarna vertrokken ze. Dus gelukkig, die leeft dan nog... Maar dat je denkt van, hoe kan dat nou, weet je? Want ze waren dus weer in een club. En uh, ze hebben dus de 18-jarige beledigd, die vier gasten. Ja. <coughs> Onder invloed van alcohol. En uh, zei, die, die had, uh, nou ja, weet je, uh, ik ga weg. Ik, uh, ik heb hier geen zin in. Maar dan wordt hij gevolgd tot die op weg was naar de camping waar je met de ouders verbleef... en dan wordt hij nog even flink in elkaar geslagen. jongens, ja, waarom? Ja, je, je, st... ja, je, je, je snapt het niet. Ik denk wel, ik wil wel eens kijken in je hoofd. Ik bedoel, ik stel best dat je dat, dat iedereen heeft het dan in zijn hoofd... oh, die gasten ook wel eens op zijn gezicht willen slaan. Weet je, dat ja. heb je allemaal wel. Maar dat je iemand gaat volgen... Maar goed, ja, ja en dat blijft dan minutenlang lang in je hoofd hangen. Van dat, wil doen, dat wil ik doen, dat wil ik doen, dat wil ik doen, dat moet ik doen, wat moet ik doen. En dan ga je het, ga je het ook uitvoeren. Wat gek. Ja, ja, ja. Wat, wat is daar fout aan in je hoofd? Dus ik bedoel, eh, ik, ik snap best dat je allemaal moet roepen. Het is belachelijk en schandalig, maar ik wil weten, wat, die gasten moet je interviewen. En gewoon neutraal interviewen, en daar moet je echt voor leren, hoor. En, en alleen, als ze alleen zijn, dan zeggen we, waarom dan? ja. ja. Wat ging er door je heen? Nou, gewoon, en, uh, was dit de beste versie van jezelf? Ja, was, uh, en hoe voelde je? Voelde je dat echt goed? Ik kan een verhaal herinneren van iemand die met zijn iPhone, nieuwe iPhone... verhaal van tien jaar geleden, liep je op straat. En hij zat te boksen, schiem, echt een scharminkeltje, net zoals ik. En gegeven kreeg hij twee gasten tegenover die zeiden... hé, hey, nu wil ik jouw iPhone. En hij haalt uit en hij slaat er eentje zo de plantenbak in. Helemaal knock-out. Dus hij was, hij was van slachtoffer, werd die dader. En hij zegt van, was ook wel lekker om te doen. En ja, ze ik, vroegen ja, erom. Ze vroegen het erom. Ja, dan kan het. Maar ja, hij zegt ja. ben wel, ik heb het wel op een lopen gezet. Niet omdat ze achter hem aankwamen. Die anderen renden ook weg. Maar wel omdat ik denk, ja, shit, nou ben ik dader. Ja, ja. Dus dat is er één keer omgedraaid. Dus ik kan ja. me het gevoel van, agressie kan me wel voorstellen... maar blijft dat zo Wa wanneer lang Wanneer is het zelfverdediging en wanneer is het uh, inderdaad een aanslag? Ja. Als ze inderdaad met z'n vieren uh, jou proberen... Uh, uh, ja, In het gereel te houden. Ja, ik zou ook wel willen uithalen met mijn knie naar uh, bepaalde zachte lichaamsdelen bij de heren. Ja, nou goed, zijn... ik, ik, ik denk dat er nog heel veel studie aan moet worden gedaan. Want ja. dit is geen uitzondering meer. Dit gebeurt zo vaak, blijkbaar, de laatste tijd. Ja. Goed. Nieuwsplaats van de vaccines. lijkt het ook alweer op. Krijgen we dat weer? Ja, sorry, dat zit voor ons ingebakken. Alone Star, nieuws today. Wanneer je je silence. Smash it into pieces. Death is softly spoken. But I'm broken, I'm broken. Wanneer de truth is loaded. En sommige van het succes code. If ever I seem too trusting. I'm adjusting, I'm adjusting. Oh my god. Are we being watched? From out outer space. Wat oh, is van War of Wills volgens mij? Een stukje tekst. Ik heb zo vaak geluisterd naar die albums. Dat dubbel album van War of Wills. Dat het in mijn hoofd zit vastgebakken. The de vaccines hebben een nieuwe serie uit. Back in the Love City. Yes, like it's Alone Star heet dat. En dit was de nieuwe single daarvan. En ja, ik weet het. Wat lijkt dit? Fuck, wat lijkt dit nou? Op een iets van Quentin Tarantino. Kan gewoon niet anders gewoon. Daar lijkt het op voor mij, hè? Ja, het is, dit, dit is echt, het echt heeft... zo leuk dit. dit het is dit, ook echt zo'n uh, muziekje wat een soort dreiging uh, in zich heeft. Weet ja, maar wat? ook een beetje een surfmuziekje vind ik. Surf? Surf. Surf duurt muziek, weet je wel. al mm. oh, Die golven zo, dat heel fijn. Nou goed, uh, we gaan even op naar het nieuws van uh, 9 uur. En 9 uur hebben wij een stukje geschiedenis weer. Het is vandaag 7 augustus. Ja. En uh, we kijken even wat er gespeeld is. Onder andere, ja, ik heb echt dingen zitten lezen. Nou, dat was, dat was bij, de, bij de verjaardagen. Iemand die jarig is. Elisabeth Bethorny. Horly, -hor denk ik. Horly. <lacht> ja, Horny. Bethorny klinkt heel anders. Dat klinkt wel. Uh, maar goed, die uh, leefde van uh, 15, tot uh, 1614, Wat die allemaal heeft uitgespoot... Dat is echt bizar gewoon. Dus mm. een van de weinige vrouwelijke serie moordenaars. Goed, we spreken hier zo in deel 2 van dit radioprogramma. Toepelkleefd, ben ik aan het rekken? Ja, klopt, ik ben aan het rekken, omdat ik het knop niet in kan drukken. Dat is zo armoedig. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9.